Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Juris Stubenitski met het NOS-journaal. Eusebio, een van de beste en sportiefste voetballers aller tijden... is overleden. De Portugees speelde zijn hele carrière bij Benfica... waarmee hij meerdere kampioenschappen won... Een van zijn bekendste wedstrijden is die tegen Noord-Korea op het WK in 1966. Portugal stond met 3-0 achter, maar won uiteindelijk met 5-3. Eusebio scoorde vier keer. Zijn bekendste bijnaam was de Parel van Mozambique, het land waar hij is geboren. Eusebio overleed aan een hartaanval. Hij was 71 jaar. Paus Franciscus bezoekt in mei het Midden-Oosten. Hij gaat naar Jordanië, de westelijke Jordaan-oever en Israël. Het wordt de eerste keer dat hij de landen als paus aandoet. Het bezoek duurt van 24 mei tot en met 26 mei. De reis staat in het teken van het bezoek van paus Paulus VI. Hij was 50 jaar geleden de eerste paus in de moderne geschiedenis... die de regio bezocht. In het Brabantse Groeningen is een jongen van 14 aangehouden... omdat hij in de auto van kennissen van zijn oude, ouders reed. Hij had de sleutels meegenomen en wat vrienden opgepikt. Toen ze zonder brandstof in de berm stonden, werden ze gezien door agenten. Die namen de jonge Joyrider mee naar het politiebureau. In de toeristische Indiase deelstaat Goa... is een appartementencomplex in aanbouw ingestort. Reddingswerkers hebben elf doden geborgen... en 21 mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Alle slachtoffers zijn bouwvakkers. Op het moment dat het gebouw instortte... waren er ongeveer 50 mensen aan het werk. Gevreesd wordt dat er nog bouwvakkers onder het puin liggen. Bij een gasbrand in een woning in het Brabantse dorp Haps... is vanochtend een man zwaar gewond geraakt. De man van 36 is er erg slecht aan toe. De politie gaat ervan uit dat hij psychische problemen heeft. Het weer, de komende uren geregeld zon. Het is zo'n 8 graden. Later vanmiddag meer bewolking en vanavond gaat het regenen. Morgen een stuk zachter, maximaal 12 graden. Wel is het bewolkt en vooral in het Zuidoosten regenachtig.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM lunched. Everything's fine, the sun shines most the time.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 It's home, but it ain't mine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 cry I'm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 So oh.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 Ze heeft de beauty en de brains, beauty en de brains, beauty, brains, beauty de beauty, the beauty, de a brains, de beauty, de de beauty, myself Somehow I'll seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? And life's mystery.